De herfstachtige wind en de regen hebben dit weekend tot verschillende incidenten op het water geleid. De Kustwacht en de KNRM kwamen 37 keer in actie. Ten noorden van de Wadden verloor een vrachtschip ongeveer 20 grote pakketten met hout. Een vliegtuig van de Kustwacht probeert ze op te sporen. En op het Gooimeer zijn zeven scouts en hun begeleider gered nadat hun bootje was omgeslagen.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 En ja, hoe, hoe doe je dat allemaal dan praktisch? Nou, praktisch is zo dat wij eigenlijk al jaren van gebouw naar gebouw trekken met ons ontbijt. Om, ja, we leven van giften en nou, ook daar merken we de economische crisis natuurlijk. En uh, op het moment mogen we een hele kleine ruimte voor het ontbijt gebruiken, wat we net financieel aankunnen. Maar daar zijn we absoluut uitgegroeid. Er kunnen maximaal 12 zitten. Er zijn op het moment 16 tot 20 vrouwen op een ontbijt.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 I'm <laughs> not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 Nou, uh, dit jaar hebben we dus een vakantieaccommodatie gehuurd in uh, Otterlo.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 Botte avond. ja ja dat wat, wel... wat doen ze dan zo al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 Alle activiteiten in. Op de Stufen voor deinem Thron stehen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 En ja, nog een hele fijne dag. Bedankt. Heel ja, erg bedankt voor de uitnodiging.